De meesten zaten vol met bange en uitgeputte mensen... die hun land waren ontvlucht met alles wat ze konden meenemen, zegt Save the Children. In het kamp zitten al 60.000 mensen. Ook andere internationale organisaties melden dat de stroomvluchtelingen uit Syrië aanzwelt. De failliete pier van Scheveningen wordt bij opbod verkocht. Volgens de curator zijn er tientallen geïnteresseerden, ook uit het buitenland. Dat zei hij in Nieuwsuur. De pier is al meer dan twintig jaar in handen van de familie van der Valk. Vorig jaar maart zette de Horeca-familie het bouwwerk te koop, omdat de exploitatie niet meer rendabel was en de onderhoudskosten te hoog. De gemeente Den Haag sloot in november een deel van de pier af, omdat delen op instorten stonden. Wie er sinds de faillissementsaanvraag verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de Scheveningse pier is niet duidelijk. De reparatiekosten liggen nu tussen de 80 en 125.000 euro.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 Het weer, opklaringen met kans op nevel of mist, ook enkele wolkenvelden. Tijdens opklaringen kan het streng vriezen, zo'n min 12. Overdag droog en wisselend bewolkt met lichte vorst. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1 Max. <middels> Nachtzuster Astrid de Jong. Het gaat vannacht over tinteldoosjes en warme windjes. Het is, het is me de uitzending wel. En we zijn pas een uurtje bezig, nog drie uur te gaan. En ik ben dus op zoek naar antwoorden bij de vragen die gesteld zijn. En nieuwe vragen zijn ook welkom. Allemaal via 0800 1121 Of via nachtzuster, apenstaatjeomroepmax.nl, Of wat ook nog kan, twitteren naar apenstaartje-nachtzuster... Of er is een chat tijdens het programma. En dat is leuk. Dat is een stuk of veertig mensen die tijdens het programma met elkaar praten over en ook door het programma heen. En u bent daar van harte welkom. De chat is te vinden via www.omroepmax.nl slash nachtzuster. Dus omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan links gewoon even chat aanklikken. En dan kom je terecht in dat groepje mensen. En er is een gezellige bende. Maar het makkelijkste is misschien wel 0800 1121. Het is gratis in tegenstelling tot andere telefoonnummers. En uh, dat uh, haakt meteen mooi aan op de vraag van Robert. Waarom er geen 0900 reclames zijn voor Vrouwen. Waarom zijn er s'nachts geen knappe mannen die vragen of je belt naar een nummer en daar geld voor wil betalen? 0800-1121 als je het antwoord weet. James vroeg zojuist waarom min keer min plus is. Of iemand hem dat uit kan leggen. Uh, en eens even kijken. Uh, Lambertus vroeg dus hoe zwaar de aarde is. Die kunnen we afvinken, want dat antwoord hebben we net van Wil gekregen. Um, meneer Krats wil weten waarom er zoveel bommen zijn uit de Tweede Wereldoorlog... die nog worden teruggevonden en waarom die dan niet zijn afgegaan destijds. Wat was daar mis mee? Uh, laat ik de vraag van Richard nog even meenemen. Die wil graag weten waarom we hi-fi zeggen en wi-fi en niet wi-fi of hi-fi. En Amanda vroeg dus uh, naar het uh, telefoonbotje. Nou, verschillende namen voor het telefoonbotje... voordat de telefoon was uitgevonden, hebben we al gehoord. En ik denk uh, dat we inderdaad het tinteldoosje er gewoon in houden. Hoor. Dat ik die uh, voortaan uh, ga bewaren. Um, even kijken, dan hadden we het zojuist over, de, ja, over het stof dat uh, iedere dag toch maar weer neerdaalt op de aarde. Dat eventjes uh, kwam ter sprake naar aanleiding van de vraag... hoe zwaar is de aarde? En dat deed me denken aan dit liedje. Van Kansas is het. En het gaat erover dat we eigenlijk allemaal gewoon stof zijn. Dust in the wind is dit. Blijf bellen naar 0800-1121 met vragen en met antwoorden. I close.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 the water Dustin Wind. Van Kansas was dat. 0800-1121. Ellie, goeienacht. Hallo. Hallo. Dag. Ik heb... Uh... Oh, wie zit er, bij jou op de, zit er nou bij, bij jou op de achtergrond? Iemand te ja. mompelen? Of, wie, wie is ja. dat? Dat is uh, mijn man. En die zit gewoon mee te praten? Ja, maar die wordt net een beetje wakker, dus die mompelt vast. Oh, wat wakker gezellig. Wakker. He, ik, ben, ik vind het nee. heel leuk om daarbij te zijn. Ja. <laughs> ik heb net tijdens het wachten het antwoord... Uh, al gedeeltelijk voorbij horen komen, maar ik ben oh. toch even blijven hangen. Gelukkig. Uh, bij ons thuis, uh, mijn moeder was van 1923 en haar moeder van voor 1900, ja. werd het uh, telefoonbordje het Tinteltonnetje genoemd. Ja, Tinteltonnetje, ja. ja. Het, het was een, misschien is het ook wel uh, regionaal. Ja. Uh, precies. Het, is, het is typisch zo'n woord wat, uh, wat uh, uh, in delen van het land uh, misschien anders genoemd wordt. Ja. Maar wij kwamen allemaal uit Rotterdam. En ik kan me voorstellen dat het daar uh, anders genoemd werd dan in Groningen of in Maastricht. Ja. Het ja, want je, je kon elkaar dat. nog niet bellen om te vragen... Yes. Hoe noemen jullie het, uh, het ja, Tinteltonnetje? Hoe noemen jullie dat telefoonbordje? Ja. ja. <laughs> maar de, het is, ja, wat, wat, ik vind het een prachtig woord ook, Tinteltonnetje. Het is toch allitererend? Ja, ook nog eens een keer. Maar kende je ook het, uh, kende je ook het, het wedunaarsbordje? Niet, niet actief, maar toen die, toen die, toen die meneer Wil dat zei... toen ja. dacht ik, ah ja, dat heb ik wel nou eens gehoord. Maar ik wil dan de, met terugwerkende kracht... misschien dat Wil nog even weer terug wil bellen als hij het weet... maar waarom heet het dan het weduwnaarsbordje? Ja. We hadden alleen wedu, last van een tinteltonnetje. Tinteltonnetje. Ja. Tinteldoosje ken ik niet, maar tinteltonnetje. Dat, zo zo heet dat bij ons gewoon als je dat stoot. Dan, ja. De mijn tinteltonnetje. tinteltonnetje. Ja, grappig, hè? Ja, een prachtig woord. Nou, dat hebben ja. we het toch nog mooi uh, meegekregen. Zeg, ja. en, en, en even voor mijn beeldvorming, hoor. Maar ja. is je man dus nu gewoon wakker geworden terwijl jij tegen mij aan het praten was? Dus die, ja. die, ja, wordt, die wordt dan om... met zijn bruine ogen naar mij te kijken. Oh? No? Nou, dat is op ja. zich Kan dat nog leuk worden? Maar om tien over drie wakker worden... omdat je vrouw naast je over tinteltonnetjes ligt te babbelen. Dat, is, uh, dat lijkt me heel raar. Maar goed. Spannend. Ja, inderdaad. Moet ik moet het, het allemaal uit gaan leggen. Vermaak je ermee. En heel erg bedankt dat je nog even belde. Het is goed. Dag Ellie. Okay. Dag. Dag. 0800 1121. Maya. Dag. Dag. Uh, ik, uh, uh, het was een, ik ken het alleen maar... Uh, hetzelfde bordje waar we het over hebben. Ja. Ik ken het alleen maar als verdriet. weduwnaarsverdriet. verdriet. Ja, dus niet bordje, maar verdriet. En dat, uh, het is kort en heftig. En er werd altijd gezegd dat uh, weduwnaars kort en heftig verdriet hadden. Oh, echt waar? Ja. En dan ja? was er weer een nieuwe vrouw om... Uh... Ja, ja. Het verdriet goed te maken. Nou ja, uh, zeg maar, uh, voor de telefoon waren die mannen, als ze kinderen hadden en ze bleven alleen achter, ja. dan waren er natuurlijk altijd wel vrouwen die uh, de zorg overnamen. Ja. Het zij een zuster of een nicht, ja, of, of de buurvrouw of weet ik veel. Mm. Er zijn natuurlijk alle varianten in te verzinnen. En uh, ik ken het alleen maar zo. We het verdriet. Dus als je dan je uh, elleboog stoot... of die verkeerde beweging maakt... oeh, weduwnaarsverdriet. <laughs> ja, maar nu denk tegenwoordig... nu denk je van... oh, tinteltoddentje. <laughs> ja, tuurlijk. Weduwnaarsverdriet. Het is, ja... En dat, ik, ik snap dat iemand het een keer verzint... maar dat het ook nog algemeen gebruikt wordt. Dat is ja, een bijzonder weer, hè? Ja, ja, nou, dat is het aardige van taal... dat, dat dingen gewoon blijven hangen. ja. Ja, dat is het ook jammer. het aardige van de vraag. En ook aardig dat je even belde. Oké. Okay. Dankjewel, hè. prettige uitzending. Ja, hetzelfde. Dag. Dag, dag. Meneer Jansen. Mevrouw Astrid. <laughs> Hallo. Um, die hier wil ik wel even op ingaan. Dat vind ik heel leuk eigenlijk, wat ik net hoor. Oh. Uh, al was dat nu waarover ik belde, zoals u weet, wellicht. Um, dat heel kortstondig... Ja. Dat was een noodzaak om in leven te blijven. Oh? Ja. Uh, zowel een vrouw die de man was kwijtgeraakt, als een man die de vrouw was zijn vrouw was kwijtgeraakt. Ja. Yeah. Die hadden geen mogelijkheid tot bestaan als ze niet gingen samenwerken. Oh. Uh, ik heb uh, mij eens verdiept in uh, uh, de genealogie, de, de, de, de uh, zeg maar ouderherkomstkunde zoiets ja yeah. voorouders, yeah. en uh, daar kom je dat regelmatig in tegen. Dat kan niet anders, want die overleven niet. Want die man die werkte op het land, die moest de kost verdienen. Yeah. En die vrouw moest thuis zorgen dat uh, de kippen en de koeien en de kalveren verzorgd werden. Ik noem maar wat, zo. Dus dat was zuiver uit armoede als dat inderdaad zo kortzondig was. En dat zou inderdaad kunnen blijken als je gaat kijken in de genealogie. Want dan zie je regelmatig, ja, iemand wordt weduw of weduwnaar uh, en twee jaar later wordt die, is hij die gehuwd met de weduw of de weduwnaar van zo. Mm -hmm. Dat was een kwestie van overleven. Ja, ja, en ter, daarom ook al die echtscheidingen maar tegenwoordig. Want uh, uh, we hebben elkaar nee, helemaal niet is, meer nodig is, om... Uh... Ik heb daar heel vaak over nagedacht. Dat is een samenloop van twee dingen die niet goed zijn gegaan. Ja. Eén, uh, er is een bijstandswet gekomen. Die was heel goed van meneer minister Veldman. Ja. En die was er namelijk voor dat als je niet in staat was om een uh, zeg minimumloon te verdienen... dat de rest uh, werd bijgepast door de gemeenschap zodat je toch je hoofd boven water kon houden op een andere ja. manier. Ja. Zo. Ja. Nou, vers 2 is een echtscheidingswetgevingsverandering. Uh, uh, oh. Waarbij ze uh, uh, nog maar één ding in plaats van vier mogelijkheden uh, uh, gaven als uh, echtscheidingsgrond. Namelijk, uh, de een van de twee hoefde maar alleen te zeggen, mijn huwelijk is duurzaam ontwricht. Ja, en daardoor werd en het is, uh, makkelijk om, was, uh, om te dat scheiden dat dan. Dat was om eenzijdig te scheiden. En tegelijkertijd is die bijstand op dat moment direct gebruikt... om de dame die de kinderen meenam en ineens op straat stond... lees, snel een huis ergens anders kreeg, alle subsidies... en uh, ook de volledige bijstand kreeg. En uh, lees een volledig inkomen in bijstandsvorm. Voor die tijd was er geen geld om te scheiden voor de maar, meeste mensen. Meneer Jansen... Ja, mevrouw. Is er ook een mevrouw, Jansen? Uh, ja, die is er wel geweest. Oh, die is er geweest, want, want u heeft zo'n interesse in, uh, in echtscheidingen. Ik heb helemaal geen interesse, ik heb oh. overal interesse in. Oh, dus gewoon algemene kennis. Uh, ja, daar komt het ongeveer wel op neer. Oké. Okay. Maar ik had een vraag over die ozongaten, of in verband met de ozongaten. Ja, een vraag over ozongaten, ja. Die dingen zijn ontdekt officieel. Ja. De, meneer Krutsen als professor destijds oh. en meneer Hoofd zijn leerling uh, een Nobelprijs voor gehad. Ja. En sindsdien zijn we gaan onderzoeken wetenschappers. Ik niet, u niet, maar wetenschappers. Oh. Ik zeg even we, ja. dat wordt makkelijker. Maar, <laughs> um, pardon, sorry ja. voor het woord. Ja. Uh, uh, dat, uh, van, hoe ja. komt dat nou? Nou, toen zijn we dus CFK-houdende uh, gassen, whatever that might mean, want dat is een afkorting die ik ook niet weet, maar dat is een chemische term voor een bepaald soort gas. Ja. Zijn we gaan we afschaffen, die spuitbusgassen. Uh, en sindsdien zijn die gaten steeds kleiner geworden. Ja. Nou hebben wij een probleem, roepen we elke keer, of roepen anderen elke keer, van klimaatverandering, opwarming van de aarde. Dat menen we ook af en toe te detecteren, al valt het deze winter mee. Um, maar nou is mijn idee. Buiten die damkring is het minus 273 graden, oftewel 0 Kelvin. Ja. Ja, uh, en de Celsius is minus 273 graden. Oh. Zouden die twee gaten, eentje aan de Noordpool en eentje ergens aan de Zuidpool, niet bedoeld zijn ter ventilatie? Oh, of, of, en dat is dus mijn grote hamvraag. Of, of, of als, als airconditioning. Dat bedoel ik. Dus als... Dat het van de ene kant naar en de andere kant... vanwege het feit dat het uit buiten 272 graden... minstens onder nul is, Celsius... lekker kan doorstromen en kan koelen. Daar zit wat en in. zouden wij dus niet, wetenschappelijk gezien... hartstikke goed gevonden hè, dat we die dingen ja. dichten met die stoppen van CFK's... Ja. misschien wel iets wat heel nuttig was... Ja. wat misschien wel al duizenden of uh, honderdduizenden of miljoenen jaren hebben staan uh, uh, juist ter compensatie van wat we hier misschien verkeerd deden. Anderszins. Oh. Op, op, op ik, ik weet niet of de dinosaurussen nou zo druk waren met deodorant, maar... Uh, dat lijkt me ook een heel andere discussie. Ja, dat, dat is inderdaad een ander hier, onderwerp. Ja. Dat gaat, dat gaat uh, volgens mij even te ver hier vandaan. Nou... Maar, maar, maar inderdaad, stel nu dat we op een of andere manier het voor elkaar krijgen om de gaten in de ozonlaag te dichten. Nee, dat... ja, nee daar zijn we al mee bezig. Daar ja, hebben da... we al een paar jaar niks meer van. Nou, je, Omdat... het wil nog niet echt lukken. Maar, maar als dat, stel nu ozonlaag weer helemaal dicht. dat dan echt twee weken later alle ijsberen onder water staan? Nee, dat wil ik niet beweren. Nou, het ik zou kunnen zeggen. toch? Ik wil alleen zeggen. Ja. Uh, het kan alleen maar warmer worden als je ja. gaten dicht zijn. Omdat ja. je dan dus de feeling kwijt bent en de ja. directe opening naar de, de mogelijke koeling tot minus 273 onder 0 Celsius. Ja. Oftewel 0 Kelvin. Dus met andere woorden, kijk, het mag in 74 ontdekt zijn door professor Kutsen en meneer Hoofd zijn leerling. Ja. Maar uh, uh, uh, het wil niet zeggen dat het niet gewoon domweg altijd een functie heeft gehad. Nee, daar zit wat in. En dat in. is dus mijn vraag. Van, stel nou dat dat het geval is. Ja. En waarom zou dat niet kunnen? En is misschien toch wel een logische gedachte. Miss Mogelijkerwijs. Ja, dus de vraag is eigenlijk. Horen die gaten in de ozonlaag dan niet gewoon? Ja. ja. En hebben ze geen functie. Want sinds ze namelijk zoveel succes hebben geboekt. Met het dichten van die ozongaten. Non. Dat heb ik bijgehouden in de jaren. Voor zover dat er mensen... Uh, uh, van ja. kan ja. bijhouden, ja. Ja. Ja. Uh, uh, is het ook steeds warmer geworden. Want pas in de laatste tien jaar hebben we succes met al twintig, dertig jaar beleid om die CFK's te stoppen, om ja. die gaten te dichten. Nou, we hebben een beeld. En het is Dat een we. goede vraag. Ik zeg 0800-1121. Ik ga mijn best doen. Ik ben heel benieuwd en ik hoop graag dat iemand van het kaliber uh, Ike bijvoorbeeld oh. daarop uh, reageert. En oh, oké. Okay. Nou, dan ook... gaan we daarop streamen. Uh, oh, we daarop de leerlingen mogen ook. Ja, nee, oké. Okay. Bedankt. Dag. Dank u wel. Dag. 0800 Jo. Ja, goedemorgen. Hallo, hoe is het met je? Nou ja, ik uh, ga gewoon doorgaan. Tot het oh. plaatje. Kijk. Nou. Maar ik had een, een vraag, ja. want ik gebruik nogal veel medicijnen. Ja. Maar waar <laughs> weten die pilletjes nou waar ze heen moeten? Ja, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Oh, maar want helemaal dat... zeker weet ik het niet. Nou, ik heb bij wijze van spreken stimfastatine. Dat is volgens wat? Stimfastatine. Dat Dan is heb je vol... stimfastatine? Dat is tegen een tinteldoosje. Nee, je, nee, die heb ik ook op wiskanten. Nee, dat is, dat is bij wijze van spreken voor cholesterolverraging. Maar dan denk ik, ja, stel je voor dat hij naar mijn hoofdpijn gaat. <lacht> nou, dan heb ik uh, Metro Texaat. Dat is voor de reuma. Ja. Stel je voor dat hij naar mijn kiespijn gaat. Ja, dat zou vervelend zijn. Ja. Nee, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Want stel nu dat je, de, de, stel nu dat je ontzettend pijn hebt aan je linker pols... Ja. en je neemt een aspirintje. Hoe weet dat aspirintje dan dat hij bij je dat linker pols nou, de, moet gaan, gaan die... verdoven? Ja. Juist. Ja. ja. Want ik, ik had een broer en die moest ook veel medicijnen gebruiken. Nou, dat moest eigenlijk apart. En daar zei zijn vrouw tegen hem... Hier leg je, je, je pillen, dat is dat en dat is dat. En dan je ja. ze in zijn hand en gooiden ze alles in zijn vallacht. Gooien ze in zijn mond. Is nou, ze zoeken maar uit waar ze heen moeten. Ja, precies. Ze hebben hopelijk zelf een ingebouwd navigatiesysteem. <laughs> ja, een tomtom. -tom. Ja. ja, nou, Jo, ik, ik vind het een goede vraag. Goed zo, Astrid. En nu maar hopen dat iemand het antwoord weet en belt naar 0800-1121. Goed? 112. En hoe vind je mijn e-mailtjes? Ja, het, altijd prachtig. Hè? Je, stuurt me, je stuurt me bijna dagelijks mooie plaatjes en mooie spreuken. <laughs> dus uh, nee, dank je wel daarvoor. Goed zo. <laughs> Een goede uitzending. Oké, okay, en succes met al die pillen. <laughs> Oké. Okay. Dag Jo. Oh, Dag. Happy Pills is dit, van Nora Jones.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 Jones. Zij is de dochter van Ravi Shankar. Dat is de muzikant uit India die uh, vorig jaar op 92-jarige leeftijd uh, overleed. En Nora Jones uh, zit al een hele tijd in de muziek, want dit liedje kwam alweer van haar vijfde album. En het heet Happy Pills dus Nora Jones. Uh, Wil? Ja, daar wou ik nog even. Ja, nog even ja, over het die... wedunaarsbordjes verdriet. Ja, en die, die Ravi Shankar heeft trouwens ook een deel van de muziek geschreven voor uh, van de film Gandhi. Ja. Over Mahatma Gandhi. Een prachtige film. Heb ik ook. Uh, ja, nee, ik, ik, heb, dat, ik heb mijn uh, kennis, dat wil zeggen, mijn informatie van Wikipedia gehaald. Uh -huh. Dus Het is gewoon: uh, je, je googelt gewoon een telefoonbotje... en je krijgt heel veel informatie. <laughs> Onder andere dus die bijnamen: uh, uh, uh, Tinteldoosje. Uh, elektrisch, wat was het ook alweer? Ik heb hier. Oh ja, ik heb hier weer. Uh, uh, elektrische knobbel, tinteldoosje of weduwnaarsbodje. Ja. Yeah. Ik vond die stelling van die ene mevrouw heel aannemelijk, inderdaad. Dat het een korte, hevige pijn is. Zoals weduwnaars ook maar kort, hevig pijn hebben van het overlijden van hun vrouw. Ja. Yeah. Uh, ja, en dan is er nog een verklaring waarom. Dat zei ik al even voor drie uur. Omdat daar een stukje zenuw, de elleboogzenuw. Komt daar, of, uh, is niet bedekt, ligt daar gewoon in een gootje, in een botje... en kan daarom makkelijker geprikkeld worden. En waarom in het telefoonbotje dat noemen, dat is... Uh, staat er als twee draden van de bel worden aangeraakt... Hè, van de oude ja, telefoon... Ja, ja. Uh, dan zou je daar inderdaad eenzelfde soort schok van kunnen krijgen. Dus vandaar dat men het zo noemt. Kijk. Ja. En nu werd er een vraag gesteld, maar ik hing al aan de lijn... dus ik kon het niet opzoeken... Uh, hoe dat zat met die medicijnen, hoe zoekt een medicijn de pijn op. Ja. Um, het enige wat ik nu kan zeggen, er zijn twee boekjes uitgegeven door NRC Next... met allemaal bijzondere vragen. En de ene, het ene boekje, dat heb ik wel in mijn boekenkast, maar ik kan het je gauw vinden, heet... Kunnen muggen dronken worden? Ja, ja, ja. ja. Het andere boekje heet, uh, uh, uh, waarom zeggen wij eh uh? En uh, dat mm. zijn boekjes met per boekje 100 vragen, 100 antwoorden op vragen. En ik weet zeker dat een van die vragen die gesteld is van... hoe vindt een uh, paracetamol uh, mijn hoofd of iets in die geest of ja, ja, is. is het. Ja, precies. Ja. Ja. Dat kan ik nog wel even opzoeken, maar dan moet ik je later weer terugbellen. Maar dat vind ik misschien wat sneu voor de andere luisteraars. En <laughs> ik ga nog wel een heel kort antwoord misschien... Ja. of in ieder geval zeg maar een voorzet. Ik mag een, een andere definitief antwoord geven... Waarom er uh, wel uh, vrouwen op, op 0900 nummers, seksnummers te bereiken zijn yeah. en geen mannen. Yeah. Ik denk gewoon dat het appelleert aan, aan, aan de natuur zoals man en vrouw in elkaar zitten. De man is de jager en, uh, en, de, en de vrouw is de verleider. En natuurlijk zijn er, oh. wat jij zelf eigenlijk ook al aangaf, er zijn wel uh, gigolo's. die dus inderdaad uh, aan de behoeften van vrouwen kunnen voorzien. maar dat is lang niet zo algemeen als, als omgekeerd. De man is degene die op jacht moet. en die moet pronken. en die uh, de mooiste keel moet opzetten of de mooiste zang. En de vrouw is degene die, uh, ja, die moet lokken, zeg maar. En die, uh, of nee, hoe noem je dat? Uh, ja, die mannen is daar, ja. Ja, maar dat vind ik uh, toch raar. Want als je ja. bijvoorbeeld. Dit, dit, wordt, dit wordt een heel logisch verhaal, al begint het wat onlogisch. Ja. Maar als je bijvoorbeeld een pauw. Ja. Een pauw. De, de vrouwen zijn eigenlijk een beetje saaie. Saaie wezentjes. Maar, die, maar, die, maar de mannetjes hebben zo. Een fantastische verenpracht die ze uit kunnen zetten als ze uh, als willen lokken, zeg maar. Ja, maar bij ja ons dat is het. Bij ons is het dus andersom, want, want eigenlijk die pauwenveren, dat is eigenlijk de, zijn dat de 0900-nummers van de pauwen? Ja. Uh, ja. idee erbij is, kijk, uiteindelijk, uh, uh, of uh, 0900-nummer of niet, uiteindelijk is het natuurlijk de natuur erom te doen uh, om, om sterk nageslacht uh, de man die moet dus inderdaad, de pauw die toont met zijn mooiste staart aan dat hij dus het sterkste mannetje is. En dat hij dus degene is die zeg maar voor een sterker nageslacht kan zorgen dan, noemen we wat, de pauw met de minder mooie staart. Uh, zo gaat het bij mannen ook. Alleen de, de, de, de vrouwen zijn, denk ik, ja misschien, ja dan zie ik nou ook een beetje aan te... Uh, te, brainstormen. te filosoferen. Nee, maar, maar, maar ik heb. Um, uh, ik bedenk nu terwijl we zitten te praten het antwoord. Ja, want ja, want, ja want, want jullie met je powerveren. Ja. Zetten die Powerveren uit, omdat jullie willen dat, dat wij uh, uh, op jullie afgestormd komen. Ja. Als dat niet zo is, dan sta je met je Powerveren. Dan kun je dus zo'n mevrouw bellen voor uh, wel hoeveel cent per minuut? Ja. Dat zal het zijn. Dat zou het ook kunnen zijn. Waar ik nu zelf ook weer op, uh, op kom... is dat de mens... in tegenstelling tot de meeste andere dieren... dolfijnen hebben het trouwens ook. Mensen en dolfijnen zijn de enige dieren... die ook voor hun plezier seks kunnen hebben. Oh. En uh, andere dieren... is het gewoon puur om... van nou uh, uh, nageslacht hier... Uh, erbovenop en klaar. En, eventueel, en daarna is het eventueel zelfs met ruzie uit elkaar. Kan zelfs. Maar... Maar uh, misschien speelt dat element ook wel een heel belangrijke rol, omdat wij het dus ook voor ons plezier willen hebben, en uiteindelijk is dat uh, zijn die nul, die seksnummers, zeg maar, is het, heeft het niks met voortplanting te maken, maar met, puur met het erotisch genoegen. Ja. Dat we daarom dus veel makkelijker, of veel makkelijker de vrouw, het wijfje zeg maar, van, van de twee, uh, zo'n zo prominente rol kunnen geven in het uh, in het gebeuren. Ja, ja. Dus uh, 0900 wijfje. Ja. <laughs> Dan vind ik 0900 nou, tinteldoosje toch mooier. Ja. ja. In ieder geval een leuke voorzet. Ik ben, ben heel benieuwd wie daarop reageert. Ja, Nog één vraag, Wil. Ja. Waarom zeggen we nou eh? Uh? Uh, ik uh. weet het niet uit het hoofd. <laughs> ja. Maar uh, ik, ik ken het artikel niet uit mijn hoofd. Maar wat ik wel er nu van weet is dat... De uh klank is de meest ontspannen klank van de stembanden. Oh ja, dus, het, het is dus eigenlijk, het zit heel dicht bij een rustmoment. Het uh, zit dicht bij een rustmoment. Uh, en daarom daarom klinkt het ook in, in, uh, in uh. alle landen uh, nagenoeg hetzelfde. Oh. Rust zal, als die zeg maar nadenkt uh, en, en iets laat horen, zal die ook iets van eh uh, uh, zeggen. Oh, dat dat is het. Dus als je, dan zit je ook zo, uh, glasnost, uh, Ja, perestroika, uh, ja. ja. <laughs> Het is de Stappig. meest ontspannen ja. uh, stand van de stembanden. Ah. Nou, dankjewel, Wil. Oké. Okay, en je een... ja. weet dat zo. Ja, tot later. <laughs> Oké. Okay. Dag. Doei. Dag. Meneer Van Asperen. Ja, dag. dag. Hallo, meneer Van Asperen. Uh, <hums> over die uh, ontstekers van de bommen. Ja. Dat is doodgewoon gewoon vanaf de Engelse kant een sluidige productie. Oh ja. De Duitsers die hadden een veel nauwkeuriger productie... maar die maakten gebruik van de Zwitserse oh. industrie. Oh. En de Zwitsers die uh, maakten miljoenen en miljoenen ontstekers voor de Duitsers... Want zoveel bommen waren er niet. Maar een granaat heeft er ook een. Ja. Heeft ook een ontsteker. En die gingen ja. met miljoenen. Over de, de toonbank. Die, ja. uh, die zijn betaald hiervoor. Hoor. Want ja. Duitsland moet natuurlijk uh, met geld op tafel komen. Ja. En die zijn betaald met het Nederlandse in beslag genomen goud. Oh. En daarover is nog steeds ruzie met Zwitserland. Ja, maar dat, maar dat is, een, dat is een, een vrij brede zijweg is dat. Want, want waar het eigenlijk om gaat is dat, dat ze soms gewoon niet uh, eigenlijk gewoon niet zo goed hun best deden op die ontstekers. Nee, die waren gewoon slordig. Ja. En nou, nou is het zo, als er een groot bombardement was geweest hmm. op Duitsland... Ja. dan sloegen die blindgangers een... Rond gaatje in de grond. Ja. Want ze posten niet. Nee. En dan kwam de dag na het bombardement... ...kwam een Engels fotovliegtuig... ...en die fotografeerde precies... ...hoeveel gaatjes er in de grond zaten. Oh. En dan konden ze het aantal blindgangers tellen. En die foto's die worden op het ogenblik door de Duitse uh, instanties gebruikt... om te kijken waar die gaatjes gezeten hebben. Ja. Want daar moet nog een blindganger in de hand ja. zitten. Nou, dat is nog eens een goed idee, ja. Zo doen ze dat. Ah. Maar het is puur slordige productie. Dankjewel. Want die ontstekers... Die zaten ook op de granaten. Ja, nee, nee maar dat, dat. Oh, we gaan in een lus weer terug naar het antwoord. Met ja. Ja, ja, ja, ja, Ja, dank u wel, meneer Van Asperen. Ja, dag. Dag. <laughs> Jan, goeienacht. Ja, dag met Jan van de Meulen-Den Haag. Ja, ik denk van. dat uh, het graf niet voor mijn voet is weggemaaid, want ik had ongeveer. Uh, ja, de man die weet er meer van af ik moet ik zeggen, maar ik, ik had inderdaad een statistische benadering. Als je een heleboel bommen gooit, ja. er zijn twee mogelijkheden. Ze kunnen afgaan of ze kunnen niet afgaan. Er zal er wel eens eentje niet afgaan en dat heeft er inderdaad met het productieproces waarschijnlijk te maken. Want de stand van de techniek natuurlijk in die tijd, hè, 70 jaar geleden, die was minder uh, ver ontwikkeld dan tegenwoordig. En ik denk dat ook nog misschien een aspect heeft gespeeld... De, de, de druk. Hè? Kijk, men, men had misschien die productiewijze kunnen verbeteren in Engeland. Maar dat kost natuurlijk tijd om. Daar moet je energie in steken. En ik denk dat we dan liever uh, ervoor hebben gekozen om dan eventueel meer bommen te maken. met enkele slechte exemplaren. dan wanneer je een hoop tijd en geld gaat investeren. in het maken van een betere kwaliteit bommen. waardoor het uh, aantal misschien. Uh, naar beneden zou moeten worden bijgesteld. Maar. maar de... Ja, nee, maar ik, be, ik, be, ik begrijp het. Alleen, ik denk dan, als je stel nou dat je um, 8 miljoen balpennen produceert... dan ga je er wel vanuit dat we, dat we in ieder geval 7.999.999 doen. Ja, maar dat gaat ook wel zo door. Als je bijvoorbeeld niet naar balpennen kijkt, maar naar gloeilampen... En de ja. fabrikant, die garandeert, dacht ik, min of meer met zijn goede fabrikant een aantal branduren. Ja. En ik, ik heb wel eens een lamp gehad, die, die, die doe je drie keer aan en dan zegt die pits. En dan is het afgelopen met de dingen. En dat zal ja. iedereen wel eens overkomen. Dus, uh, ja, dus verhoudingsgewijs ook. zijn het gewoon ja. de... de, de, de zijn er, ja. ja, ik wil nog even twee, uh, twee opmerkingen maken. Die, die meneer over die sneeuw, die sneeuw ja. mag. Of ja. die sneeuw, die man nou, had dat over sublimeren. Ja. En dat is het, te het tegenovergestelde van verdampen. En dat nee, is verdampen wat... Hé, ik vond zo'n mooi woord. Dus dan moet ik het ja, weer anders we het maar, maar, onthouden. Maar wat maar, maar, is sublimeren? Is ondampen? Nee, uh, uh, nee, van de dampfase in de vaste fase overgaan. Dus Oh, eerlijk. Je, dus als je ijs hebt, ijs kan dus ook verdampen. Hè? Dus als je ijs hebt, dan kun je, dan kan die, uh, dat kun je warm maken en dan smelt het. Dat heet dus uh, smelten, ja. Ja. En, en wat, uh, als je water verder verwarmt, dan verdampt dat. Ja. Als, het, als die damp gaat, uh, gaat condenseren, dan krijg je dus weer water. Ja. En het kan bevriezen, maar die dampfase kan ook direct in de vaste fase overgaan. En dat heet dan sublimeren. Snap je nog? Bijna. Oké. Okay. En dan nog even dat gewicht van die adem. Mag ik daar nog ja. iets over zeggen? Ja. Nou, ik heb op de middelbare school geleerd. Dat was destijds op de HBS. Dus dat was een half eeuw geleden of ongeveer. Uh, toen heb ik uh, in, bij het vak natuur en mechanica... Ja. Er is een natuurkundewet die zegt dat twee massas, dus een, een, een voorwerp, een stuk ijzer en een ander stuk ijzer of, of een stuk steen, die trekken elkaar aan met een kracht en die is evenredig met het gewicht van elk van die massas, gedeeld ja. door de, het kwadraat van de afstanden. En dan moet je voor de afstand het zwaartepunt nemen, denk ik. Dus als je dat in een formule zet, ik weet nog of je... Als je dat zo opschrijft, dan zeg je die kracht... en die wordt met, meestal met een F aangegeven, van Ja. die is gelijk aan massa 1 maal massa 2... gedeeld door R in het kwadraat. Snap je dat? Nee. Nou, je zet F... gewoon Ja, op, ik kan het F. wel opschrijven. Ik bedoel, ik ben nog wel in staat ja. om een formule te noteren. F, en dan gewoon ja. het, het is-teken. Ja. Ja. Massa 1, noem je ja. M1, ja. maal massa ja. 2... gedeeld ja. door R in het kwadraat. Ja. En... Ja. Ja? Ja. Ja. Nu mag volgens bepaalde wiskundige theorieën, stel dat het om een bolvormig geval gaat zoals bij de aarde, dan mag je die, al die massa die mag je geconcentreerd denken in het middelpunt. Ja. En dan is de afstand bekend als je dan <coughs>, boven de aarde staat met een gewicht van 1 kilogram, of ik moet zeggen een massa van 1 kilogram, dan weet je die afstand tot het middelpunt van de aarde. Die kun je uitrekenen, die is... Uh, ik heb net zitten uitrekenen, dus de omtrek van de aarde is 40.000 kilometer, gedeeld door 2 pi r. En dan kun je uitrekenen hoe groot die afstand ja, is. Ja, precies. Dus die kracht is bekend, dat is een kilogram kracht. Dan heb je ja. massa 1. Dat is de, oh, het uh, wordt de, veel te ingewikkeld. Echt, het is wel heel prettig om bij je in slaap te vallen. Ja. Maar er is echt niemand oh, meer die mee zit te schrijven nu, denk houdt, ik. Het houdt mij <laughs> uit. <welke vind> ik. <laughs> Kijk, dat is dan okay. heel fijn. Maar, maar dankjewel, en Jan. Ik, en ik je heel simpel uitrekenen wat de massa van de aarde is ten opzichte van die kilogram. Precies. Dat is het hele eieren eet eigenlijk. Nou, als ik een keer niks te doen heb, ga ik het proberen. Dat moet ik je aanraden. Ja, ja dankjewel Jan. Oké, okay, tot ziens. Hoi. Doeg. Wacht <treeks> even, M ik, maal M kwadraat gedeeld door. Uh, of ik ga Michael Jackson draaien met U Song. Misschien dat ik daar beter in ben. Ja, dat doe ik gewoon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 Jon, toch hè, die Michael Jackson? Nee, het was Madonna en Frozen 0800 1121. René? Ja, hallo. Hallo, niet schrikken. Waar zijn, hè? Nou, met heel veel moeite. Oké, okay, wacht even, ja, mijn stem is niet aan. Het nou, het is niet de uh, stem, maar volgens mij staat je telefoon op de speaker. Nee, nee, nee. Ja, nee. Ja, ik loop weg. Ik loop weg. Dit wordt, wordt hem uh, niet hoor, nee. Dan. René, ja? je moet even de telefoon van wacht, de speaker... Wacht, nee, nee ja. ik wil het even anders. Wacht, wacht. Ja, ach, we, doen het, wat, we doen het helemaal anders. Sorry? We, we noemen je Hans. Nee, nee, nee. Nee, en, nee nu is het lekker. <laughs> René. Wacht even, ja, ik ben... Er ja! Weer... ja, ik zeg, je moet hem van de speaker afhalen. Nee, nee, ik heb hem helemaal uitgedaan. Oh, nou, jouw telefoon werkt het allerbest als je hem helemaal uitdoet. Ja, nee. Hey, ja. Volgende... Jij bent top, je programma is top. Maar? Verleden week? Ja. Maar ik mag nooit op dingen terugkomen, hoor ik? Nou, het mag wel. Oké. Okay. Het ging doe... over Lance Armstrong. Het ging vorige week uitgebreid over Lance Armstrong, ja. Ja. Nou, als je de top bereikt... Ja. Heb jij de, weet jij wat de top is, of niet? Nee. Ik, ik ben helaas blijven hangen in de onderste nee, regionen. Maar, ja. Nee, dat maakt helemaal niets uit. Nee. uit. Maar er komt uiteindelijk een vraag hè, bij dit verhaal, of niet? Ja, tuurlijk. Okay. Maar, je moet, maar, maar je moet er wel een kans geven. Ja, dit is de inleiding. Maar ik had even het gevoel... Maar dat misschien dat ik verkeerde signalen kreeg dat dit heel lang ging duren. Maar, maar, hey, maar zo ben ik helemaal niet. Nee. Ik ben heel kort. Vorige week ging het over Lance Armstrong. Als iemand de top bereikt, heb jij wel eens de top bereikt. Ja? Ja. Heb jij de, heb jij de top bereikt? Nee. Maar weet je hoe dat voelt? Dat weet je ook <laughs> nee. niet. Nee. Maar ik weet het wel. Oh. En hij weet het ook. Want? En een ander weet het ook. Ja. En er zijn zoveel mensen die top hebben bereikt die overleden zijn. Het is de benen die de wereld kunnen dragen. Ja. Nou, met een lens. Ja. Die heeft zonder, zonder middelen de top bereikt. Nee. Maar, ja. dat gebeurt er in je leven. Ja. Die wil de top vasthouden. Yeah. Dat wil iedereen. Dat is het moeilijkste. En hij ziet links en rechts dingen om hem heen gebeuren. Mm -hmm. Ja, dat is de top. Wat ik altijd kan blijven houden. Kijk, het zo, het zit, ik maak het niet lang. Want ik wil het juist kort houden. Zo zit het leven in elkaar. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Maar als je me nog een keer wil...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 het is, een, het is een vraag en een antwoord en een vraag. Nou, oké. Okay. als mensen daarop willen reageren... Nee, nee, nee, nee. Want dit programma bestaat uit vragen en antwoorden. Niet op meningen en reacties op René. Nee, en René, René, René, nee. René, René, René, René, ja, ik ben René, René. Ik ben, voor René. René. Ik altijd René. Waar heb je dan de top in bereikt? In een restaurant even. Oh. Maar... Ik, ik gebruik geen drugs of zo, nee. uh, ik ben alleen Alcohol. slim om te denken van hoe ja. kan ik verder dat, dat ik het nog leuk vind. Ja. Daar zit ik aan te denken. Okay. Maar een sportman, of die zo'n prestatie moet leveren, dat ja. je zeven toes achter elkaar uh, wint. Ja. Uh, hij denkt uh, de eerste, maar hij denkt uh, volgend jaar ja. en de tweede. Nee, dankjewel. Ja, maar ga je op mijn uitnodiging in of niet? Nee, dank je. Ik, ik kan niet fietsen. Nee. Mark, goeienacht. Goeiedag. Hallo. Ja, dag. Dag. Um, ja, ik denk dat ik een uh, oplossing heb voor uh, waarom dat er geen 06-nummers zijn voor mannen. Oh, nou, vertel. Nou, ik denk dat die vrouwen veel slimmer zijn. En dat bedoel ik eigenlijk zo. Op het moment dat dus een vrouw heel veel zin heeft, ja. dan meldt ze zich aan bij zo'n 06-nummer. <laughs> en dan krijgt ze voor betaald. <laughs> Ja. ja ik, en, uh, ik, ik, ik was heel even... dacht ik, ja, dat is het. Want ik dacht wel... een, een vrouw trapt daar volgens mij niet in. Als, nee, daarom. En ze krijgen er nog voor betaald ook. Ja, zo, die, die stap had ik er nog niet bij bedacht. Maar ik, had, ik dacht wel... terwijl jij het zei, dacht ik... Als jij, stel dat jij daar zit... En jij zegt, hallo, ik ben Mark, bel me nu op 0800-442, weet ik veel wat. Dan, dan, ja. En ik zit te kijken, denk ik, ja, Mark, ik ga jou een beetje bellen. Jij vindt het helemaal niet leuk, jij wil gewoon je geld verdienen. Precies, maar, uh, maar, maar die vrouwen is... die... Uh, en diegenen die er dus zin in hebben, en dat is mij achter de raam precies hetzelfde. Degene die daar... Uh, Kijk, uh, er zijn mannen die inderdaad meer lust hebben dan vrouwen. Want ik denk dat een vrouw veel meer... Uh, ...daarover nadenkt en veel meer liefde wil als lust. Dus er zijn meer mannen die lust hebben als vrouwen. Ja. En degenen die echt heel veel... ...die daar dus de beroep van maken... Ja, ...die hebben een slim aangepakt. Maar... Maar een man heeft, kijk, een vrouw is meer voor liefde. Dus die wil de romantiek eromheen. Dat is gewoon vrouw eigen. En uh, een man die wil eigenlijk alleen maar seks. En daarvoor, uh, dat etentje en die bloemen, daar interesseert me eigenlijk niet zoveel. Oh, <laughs> <Ja>. <laughs> dat ja, etentje dat ook, ook niet. Ja, ik had net Erik, die wilde, of René, die wilde graag een etentje. Maar ik hoor net dat dat. Uh, ja. Ja, ja, ja, misschien <laughs> dat we daarop <laughs> toe moeten. <laughs> maar, nee, maar, maar, uh, nee, maar wat jij nu zegt is dat iedere vrouw, iedere vrouw die uh, geen hoofdpijn heeft. <laughs> bij een bij, uh, bij 0900-lijn gaat werken? Nee, dat zeg ik niet. Maar oh. ik zeg wel, diegenen die dus echt op lust uh, ge gericht zijn... Er zijn meer vrouwen, of er zijn meer mannen die op lust gebaseerd zijn als vrouwen. Hmm. En de, de vrouwen die dus heel veel op lust gebaseerd zijn, ja. die hebben er de beroep van gemaakt. En nou, ik, ik, zie, ik zeg al, en er zijn net zo goed ook mannen die daar de beroep van gemaakt hebben. Maar dat zijn gigolo's en die kun je gewoon bestellen, klaar. Ja, die maar die zie je dan op. weer niet midden in de nacht op televisie. Stel dat je... Stel, hè, stel. Stel. Stel. Dat ik een, dat ik een gigolo zou willen bestellen. Mhm. Mm dan, dan... Um, dan of, nou laten we het zo zeggen, niet dat ik hem wil bestellen... maar dat ik, dat ik het wel leuk zou vinden om een tijdje met hem te bellen. Dan is het dus niet ja. zo'n 0900-nummer. Nee, maar ik denk dat een vrouw niet gaat bellen. Ik denk dat een vrouw, als ze een gigolo bestelt, dan bestelt ze glassen. En dan wil ze dus een etentje, een oh. romantiek. En een <coughs> man is veel meer op lust gebaseerd. Dus die gaat naar de raam, die neukt en klaar. Ja, daar zit wel wat in. Kijk, en, en met een 06-nummer die bellen, ja, dat zijn de mannen die dus bedrogen worden. Want uh, ik weet dus, dat is, als ze daarop reageren en ook met die berichten sturen... dat, uh, dat is één en dezelfde vrouw die zich voordoet als tien vrouwen. Dat, uh, dat is algemeen bekend. Je krijgt gewoon iedere keer weer diezelfde die lust heeft. Ja, ik ken heeft. iemand, ik ken, ik ken iemand en die, uh, die beantwoordt berichten, dus uh, sms'jes die ze dus mannen wegstuurt... en die beantwoordt ze dan weer... Ja. En, die, uh, en dat is gewoon één vrouw en die, uh, die beantwoordt uh, voor uh, uh, ik meen iets van tien vrouwennamen de, de, uh, de berichten. En, ja. en, en dat is gewoon dezelfde vrouw. Maar, maar ja, ik heb ook is, altijd zo'n zo beeld van zo'n zo mevrouw die in een hokje zit haar nagels te lakken. En ondertussen ja, ook aan de telefoon zit... Ja, ja, ja, ik vind uh, het ook heel lekker. Ja, ja, ja. Top, dat, hoe lang duurt het nog? Ik ben ze gewoon met Apple soup bezig. en ja. uh, Zit ze te koken, hoor. Het zetje op en uh, lopen maar. Ja. Precies. Mm. Maar ja, goed. Ik denk dat het, het heel wel met lust te maken... Dus ik, uh, een vrouw die wil meer romantiek... Ja. En die bestelt dus ook een gigolo... En, een, uh, en een, man die wil, of, uh, een man die wil gewoon lust. En een vrouw die wil iets meer romantiek. Die wil, uh, die wil aandacht. Dat is ook de, de, de theorie van, van dingen. Hè? Precies. Een vrouw wil aandacht. <laughs> dat was een hele mooie bijzin. Dat is ook de theorie van dingen. Van, van wie is die theorie? <laughs> nou ja, die theorie. Het is, uh, ja, uh, van vrouwen is dat de theorie. Dat we aandacht willen. Ja, de vrouwen <laughs> willen gewoon aandacht. Klaar. en uh, dat, is, dat is ook prima. Ja, dat klopt dus Dat zeg je heel mooi. Het is prima dat ze aandacht willen, maar wel lastig. Ja, dat is ooit lastig. Oké, ik ben helemaal bij. Dank je wel. Goed zo. nacht nog. Dit gesprek was gratis, overigens. Oh ja, ja, ja. Maar je krijgt dan ook alleen aandacht, dus zei je? Daar heb ik niks aan. Ja, dat is ik. Ja. Prima. <laughs> Oké, okay. goeiedag nog. Hoi. Yo, hoi. Raymond. Hallo. Hallo. Hoi. Um, ja, ik wil eigenlijk ook even reageren op. Uh, waarom er geen seks voor vrouwen en uh, homoseksuelen zijn. Ja. Um, maar het is mij opgevallen dat uh, s'nachts er wel af en toe advertenties die voorbij komen voor uh, homo's. Het gebeurt niet vaak, maar oh. er zijn er wel. Oh, ik heb ze ook nog nooit gezien. Nee. En uh, voor de rest zijn er op uh, Teletext zijn er namelijk wel heel veel advertenties, ook voor vrouwen. En ook 0900-pijnen. Oh, dat is dus, gek. En, ik denk ook gewoon uh, dat het toch voornamelijk op mannen. Uh, Gericht is puur omdat ik denk dat het vooroordeel nogal bestaat dat vooral mannen seks georiënteerd zijn. Ja. Yeah. Maar ik denk dat dat bij een aantal vrouwen wel precies hetzelfde is. Oh. En, en welke oh. pagina van... Nee, even gewoon voor mij. Welke pagina van teletext is dat? Bijna op elke zender volgens mij wel. Oh, en dan moet je... Oh, uh, uh, oh ja. Oh, dat kan vooral op... Uh, RTL geloof ik, oh, maar. ja, dan ik zijn ik ze niet, bijna overal. Ik weet niet hoe ik RTL uh, teletext. Kan iemand even op uh, RTL teletext kijken naar zo'n nummer? Want dan ga ik gewoon even bellen. <laughs> ja, ik kan, kan het natuurlijk gewoon aan zo'n meneer vragen. Toch? Als je een moment hebt, ik zet de tv aan. <laughs> oh, jij gaat gewoon zelf even kijken. <laughs> ik ga meteen ja. kijken. Maar blijf even hangen dan, want ik heb nog maar twee minuten tot het nieuws. Dan gaan we niet redden om dan te bellen. Dan gaan we na het nieuws, moet ik, moet ik eerst disco, vier uur disco platen? Dat valt gewoon niet onderuit te komen, willen we ook niet. En daarna gaan we dan even dat nummer bellen. Is goed. Ja, blijf hangen. Dank je wel vast hè, voor de medewerking. Graag gedaan. Voor de deelname aan de redactie, uh, al hier. Um, Remon was dat. Uh, Theo. Hey, goeiemorgen. Hey, goedemorgen, hey Theo. Hey, ik had een uh, vraagje over uh, lippenbalsem. Ja. Dat uh, uh, ja. ik. Ik gebruik sinds uh, drie weken uh, zo'n zo, zo staafje. En ja, dat moet je dus uh, niet doen, hè? Pardon? Dat is zo onverstandig, Theo. Ja, dat geloof ik ook, ja. Want, nee, maar serieus, ja, moet je echt had, die troep niet Ik had er in je geen moet. in de maand, maar ik zit nu al op drie in de week. Ja. En eh, vorige, week ik, vorige week was ik even aan het schaatsen. Ja. En Toen eh, ging ik even zitten op de, op de walkant. En ik zie bij de collega's schaatsers, zie ik ook van die dingen tevoorschijn komen. En toen praat ik met een vrouw ja. en die zei ook van, je moet dat mee ophouden, want het is... Het is, het is zeer verslavend. Ja. Nou, dan vraag ik mij af van, hebben meer mensen daar ervaring mee? En wat, wat, wat voor stofje zou daar in zitten? Ja, zetten, wat een goede zeg. Wat het uh, verslavend maakt. Ja, want volgens mij, maar dat is een theorie die ik echt al... Die heb ik echt al sinds ik weet van het bestaan van lippenbalsem, Ah ja. Is dat het volgens mij droogt het juist je lippen uit. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Want wat doe je als je lippen uitdrogen? Smeren. Precies. En dan koop je weer nieuwe lippenbalsem. Ja, maar er zit om uitdroging tegen te gaan. Wel een. Ik meen iets van kokos. Want ik heb dat ook gelezen. Kokos Ja, Korte termijn. Korte termijn. Lange termijn. koop jij de rest van je leven lippenbalsem. Nee, ik ben er nu mee gestopt. Goed zo. Theo? Theo? Ik ben bij verslavingszorg geweest. <laughs> geweest. Je bent cold turkey afge, afgekikt. Theo? Ja. Witte Vaseline? Ja. Gewone Witte? Ik, ik heb er nu heel last van. Oh, dan is het goed. Ik niet zo vaak weer buiten. Goed zo. Dus Dankjewel, Theo. Dankjewel. 0800-1121.